Van Exampersen met het NOS-journaal. In de Gaza-strook zijn vijf doden gevallen bij nieuwe Israëlische bombardementen, melden Palestijnse media. Onder de slachtoffers zouden kinderen zijn. Het totale dodental bij de Palestijnen staat nu op twintig. Vanuit Gaza zijn sinds gisteravond honderden raketten op Israël afgevuurd, maar de meeste zijn onderschept. Aan de Israëlische kant worden geen doden gemeld. Het geweld leidde gisteren op na de liquidatie van een leider van islamitische jihad. Egypte heeft aangeboden om te bemiddelen. Buiten de hekken van het aanmeldcentrum Apel zijn aan het eind van de middag tientallen mensen met elkaar op de vuist gegaan. Eén persoon moest met een steekwond naar het ziekenhuis. Een aantal andere gewonden is ter plekke behandeld. Het is niet bekend wat de aanleiding was voor de vechtpartij. In een woning in Zoetermeer zijn twee doden gevonden. De lichamen werden aan het eind van de middag ontdekt aan het Kramerplan... aan de noordkant van de stad...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 De vriend die de overval pleegde is inmiddels wel veroordeeld. Voetbal PSV heeft thuis met 4-1 gewonnen van Emmen. Kambuur heeft de eerste eredivisiewedstrijd na de terugkeer in de eredivisie verloren. De Vriezen gingen thuis met 0-2 onderuit tegen Excelsior. Eerder won Ajax met 3-2 uit bij Fortuna Sittard. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen veel zon en zo'n 24 graden. Vanaf dinsdag oplopende temperaturen. Dit was het NOS-shownaam. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zon. Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Nightwalk. Your hookup to the hottest party vibes across the Netherlands. And is the Nightwalk Mainstage. Only on CFM. CFM. CFM. Ja, een hele goede avond en welkom bij uur 2 van de Nightwalk hier op ZFM Zand. Zoals ik beloofd had, een uur lang de man die al 30 jaar in het vak zit, DJ Raymondo. Hij begon zijn carrière als hele jonge DJ en uh, ja, synthesizer muziek van zijn vader, jaren 70-80. En uiteindelijk uh, leerde die DJ Marcel oké. kennen, toen kwam hij in terecht en uh, nou, diverse residenties in lokale clubs, house parties en dansprogramma's op de radio, ook hier bij ZFM met Raimundo in 2006 benaderd door een van de beste clubs van Nederland. naar de Escape Venue in Amsterdam. En dat draait hij nog steeds. En uh, ja, van daaruit uh, begon hij met uh, Framebusters. Dat was uh, de zaterdagavond het feestje op, uh, in, uh, in, uh, in de Escape. En later is dat uh, veranderd. Zoals tegenwoordig heet het uh, Brainwash. En hij is verantwoordelijk voor de boekingen... van zowel nationale als internationale top-DJ's. En hij heeft overal samengewerkt met... Uh, Hardwell, Pedalicron, David Quetta, Axwell, Sonny James, Ryan Marciano. En uh, je hebt hem kunnen horen op Dance. Mysteryland, Loveland Festival en hij is ook in andere landen geweest. In China, de USA, Dubai, Duitsland, Qatar, om maar een paar landen te noemen. Ook Ibiza natuurlijk niet te vergeten. Ja, 30 jaar lang zit hij in het pak, en je hoort hem nu hier op CFM's antwoord in de Nightwalk. DJ Raimundo.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 DJ Raimundo, je hoort hem hier op 4 Zandvoort in de Nightwalk. together together but I'm here to deliver the news that those days we cherish so much are just over the horizon and through the glare of the setting sun I can clearly see a celebration a celebration of togetherness a celebration of life once again we will dance throughout the night and even through the sunrise I can see it can you see it I can feel it can you feel it See us singing along to our favorite song With our hands raised high in the sky As if we were trying to catch an invisible fly We hebben ze in de Nightwalk. Op. Vorige week vieren die nog zijn 30-jarige jubileum. 30 jaar in het vak. En nu vandaag hier op CFM Zandvoort. En uh, we gaan binnenkort even babbelen. En misschien dat hij uh, wat vaker langskomt in dit programma van CFM Zandvoort in de Nightwalk. In ieder geval een heel groot applaus voor Raimundo hier op CFM Zandvoort. En hopelijk tot snel weer.